Van 12 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Kamerlid Jacques Monas wordt geen kandidaatlijsttrekker van de PVDA. Monas zegt dat hij is geweigerd, maar volgens de PVDA heeft hij zichzelf teruggetrokken. Volgens Monas wilde het bestuur zijn voorwaarden niet accepteren. Hij wilde als hij lijsttrekker zou worden het partijprogramma aanpassen. Na de mededeling van de FBI dat er in de e-mails van presidentskandidaat Hillary Clinton... geen strafbare feiten zijn gevonden, staan de beurzen wereldwijd in de plus. Beleggers denken dat Clinton nu weer meer kans maakt op het presidentschap. De algemene verwachting is dat de verkiezing van Clinton beter is voor de wereldeconomie. Schiphol test een nieuw apparaat dat het mogelijk maakt voor passagiers... om laptops en vloeistoffen in de handbagage te laten zitten. De nieuwe technologie maakt een 3D-scan van de inhoud van de bagage. Volgens de luchthaven kost dat minder tijd en worden de controles beter uitgevoerd. Als de test bevalt wil Schiphol in 2017 en 2018 de 3D-scan overal invoeren. In het zuidoosten van Australië zijn op zeker 50 plaatsen bosbranden uitgebroken. De harde wind maakt het moeilijk de branden te blussen. In New South Wales is al zeker 6,500 hectare bos in vlammen opgegaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. China heeft de regels voor internet verscherpt. Gebruikers van chatdiensten moeten voortaan hun echte naam opgeven. En bedrijven zijn verplicht internetgegevens aan de autoriteiten af te staan. Volgens de Chinezen zijn de strengere regels nodig voor de nationale veiligheid. Nederland mocht bij het staatsbezoek aan Australië een Australisch vliegtuig gebruiken, maar dat aanbod is afgeslagen. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft het regeringstoestel KBX meer ruimte en meer uitstraling. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gebruiken bij het staatsbezoek de KBX voor binnenlandse vluchten. In de Tweede Kamer klonk kritiek, omdat het toestel speciaal daarvoor leeg uit Nederland moest komen. Het weer, de zon breekt op steeds meer plaatsen door en het wordt vaker droog. In het noorden nog wel kans op een winterse bui. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB.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 Welkom bij weer twee uur Zandvoort en Goedemiddag Dolly. Hey, goedemiddag Charles. Alles goed met je? Ja, ja. Fijn weekend gehad? Ja, wel koud vond ik het. Ik ben ja, er, he? een beetje zaggerijnig weer vond ik het eigenlijk. Had u daar ook last van luisteraars? He, dat het toch eventjes nu ging doordringen van... ja, die zomer is echt definitief voorbij hè. Ja. We gaan de winter in. Er is zelfs kans, heb ik me laten vertellen. Maar dat ga jij ons straks om half één misschien wel vertellen. Ik weet, Dat ga ik nog niet verklappen dan. Maar, maar de gedachten zijn er. Ja? Dat er wel eens een sneeuw zou kunnen vallen, of natte sneeuw in ieder geval? Vandaag nee? toch niet? Nee, vandaag niet. Gezien in! Nee, de rest van de week wel. Jeetje, mina, het zal toch niet gebeuren? Ja, ik, ik vertel natuurlijk altijd het nieuws alleen maar tot, uh, tot en met morgen, mm -hmm. de dag daarna. Ja. Maar ik wil gerust eens eventjes uh, gaan opsnorren of dat inderdaad zo is, Jarl. Ja, de meerdaagse verwachting heet dat dan, hè, toch? De meerdaagse verwachting, ja, ja oké. Okay. Dan ik, kan, <laughs> na, na, zorg ik dat jij nu eventjes een uh, Loving Spoonful Daydream krijgt. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Wat a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy.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 Ja, loopt u wel eens de dag dromen? Ik wel hoor, ik heb dat regelmatig dat ik loop de dag dromen. Bijvoorbeeld eh, over een dame die Diana Krall heet. Ja, Zo'n wonderful dame. Zing ze zelf ook hè, it's wonderful. It's wonderful. It's you should care for me. It's awfully nice it's paradise it's what I love. Eet smakelijk natuurlijk, hè? Een heerlijke lunch toegewenst. En, uh, nou, uh, lekkere muziek tijdens de lunch, dus wat wil u nog meer? We gaan verder met uh, een, een heel bekende jongen, Bill Withers. En die hebt het natuurlijk over een lovely day. Wens ik u ook hoor.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 De of Ben je bent net wakker, natuurlijk lekker hebben liggen uitslapen deze afgelopen morgen en uh, ja dan denkt u nog steeds terug aan de Still of the Night doen we samen met Carly samen. Een beetje rustig vanaf Dolly? Of, uh, Heerlijk. Geen vechtende kat op het platje of zo? Niet gehoord. <laughs> niet gehoord. Nee, niet bewust meegemaakt in ieder geval. Okay. Ik was heel ver weg. Hey, Carly Simon, zegt het jou iets? Carly Simon, dat is toch een uh, zangeres? Of ja, je? nou die ja? draaide ik net. hè Ja, geweldig. In de, Stil, dat dat de Maar waar ken je haar van? Van jou? <laughs> <laughs> en jij draait er wel eens. Is niet mijn buurvrouw. Hoor. Nee, maar nee. goed. Jij, jij draait nog wel eens muziek van. Ben haar, jij dat, een James Bond liefhebber? Nou, nah, niet echt. Niet, niet. Nee. Wat dan? Nou, de mensen die uh, regelmatig naar James Bond films gaan kijken. Ja. En die misschien wel die hele collectie thuis hebben. Die kennen ja. haar ongetwijfeld. Want ze zingt een James Bond uh, uh, openingsnummer. Uh, oh, welke My Love gedaan? Does It Better. My Love Does It Better. Maar ja. Nou, zeg maar even zo gauw niks. Maar. Nou, dolly. Ja, nee, echt sorry. Ja, ja nou, maar ik kijk ook inderdaad nooit naar James Bond films. Oh, je kijkt nooit, dus, helemaal nooit naar James nee, Bond? Nee, ik vind het allemaal zo uh, echt weer meer voor mannetjes. Oké. Okay, nou al, al, die, al, die, al die explosies en die... Uh, nah. Nee, <lacht> nee. <lacht> Jij bent niet uh, explosief van nature. Ah. Nou, maar. laten we het daar niet over hebben. Misschien is het daarom dat ik het liever niet kijk. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Ja. Hey, we gaan wat draaien van uh, meneer uh, James Taylor. Ja. Heb ik bedacht. Ja. Nou, zoek ik eigenlijk het nummer uh, Fire and Rain. En die had ik net ook uh, voorstaan. Maar toen heb ik, ging ik weer wat anders zoeken. En toen kwam er weer wat anders tevoorschijn. Oh jee. Ja, ja. Even door. Ben je hem kwijt? Ik ben hem kwijt, ja. Nou, ja. James, James niet. Die zit in de computer, hoor. Ja, maar zijn nummer... Af en toe stak hij zijn kop naar buiten, James. Ja, ja dat nummer ben ik... Maar dat, dat ik nummer even... wat je graag wilde draaien, ja, dat, dat ben je het kwijt. het is, is zo bekend... Het is een heel bekend nummer, Fire. Is dat zo? Ja, ja dat zegt me nou ook weer even zo niks. Hè? Jij hebt altijd van die nummers, dan denk ik... Hè? En dan draai je het en dan denk ik... Oh, ja, dat was zo'n mooi nummer. Oh, dat was hem. Ja, nou, zo kijk, mooi. dit is hem. De bovenste nog wel. Nou, moet je, moet je toch nagaan. Ja. Ja, zet hem gauw op. Ik ben benieuwd. Is goed. komt hij aan. Ja, naald ja, komt, ja. erop. Ja, ja, is de computer weer... Laat je draaien, naald erop. Ja. Wat ja. <lacht> <Godverdorien. lacht> Ja, die computer is nou weer even zo vlot als... Uh... Ja, maar dat komt omdat je natuurlijk heel snel nou... Uh... Ja, dat is die. Is die. Ja. Ja. Genieten van mensen. ja wij doen, doen wij dat ook, ja. toch? Ja. Suzanne, the plans they made put an end to you.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 Just a few things come in my way this time around now Thought I'd see you but I see far in now Op de valreep Net voor het lokale nieuws voorbij komt gaan we nog even luisteren naar Boston Het is de lunch meer dan een gevoel, kan ik zeggen. Nou zouden Niels moeten komen, maar nou doet mijn apparaatje. Godverdorie. Het <laughs> <Wat> is Wat toch... <laughs> Ja. Ik zei even hem de techniek, jong, Die staat helemaal voor niks, de techniek. Ik echt voor... Oh, ik zie het al. Ik, ze hebben weer een knopje zitten klonen hier. <laughs> ja, echt waar. Ik ga hem eventjes uh, officieel opnieuw starten. De dolly, want ik wil het je gewoon niet aandoen. Je moet gewoon proper aangekondigd worden, zeggen ze dan. Roper. Vind je niet? Ja. Ik ga me weer opnieuw. Doen. Dan komt hij hoor. Nou komt hij goed. Het nieuws bij Zem Zandvoort met Dolly Tempierik. Nou, vond u dat ook niet prachtig klinken, dames en heren. Ik wel hoor. Ja, eerlijk. Met heel veel plezier ga ik u het regionale nieuws van 7 november 2016 mededelen. En om te beginnen heb ik een boodschap voor u over het Spaarne Gasthuis Hoofddorp. Want het Spaarne Gasthuis Hoofddorp is van de 36 e naar de 25 e plaats gestegen in de AD ziekenhuis top 100. De vestiging in Haarlem-Zuid is juist gezakt van de eerste naar de achttiende plaats. Maar dat is nog steeds niet onverdienstelijk natuurlijk. Van de eerste naar de achttiende plaats? Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Of zeker dat ik er gelegen heb. Ah, meteen de kwaliteit achteruit gelopen. Ja, ja. Ja, want jij trekt natuurlijk al die verpleegsters naar je toe. hè? Dus ja, nou, dat kost punten ja, voor de andere patiënten. Maar goed... Uh, dat stond dus in, de, in een gepubliceerde lijst die dit weekend uit is gekomen. Het beste ziekenhuis van onze provincie is op het ogenblik het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk... dat vorige ja, vorig jaar juist nog op een 77ste plaats stond. Op welke plaats die nu staat, dat weten we momenteel nog even niet, ga ik voor u uitzoeken. In ieder geval is het zo dat het Beatrix ziekenhuis Rivas in Gorichem op nummer 1 staat. Ja, en dan een zondagochtend uh, was het hommeles op de A22 in Velsen-Zuid. Die was enige tijd afgesloten door een ongeval. Een bestuurder die was de macht over het stuur verloren... toen hij vanaf de A9 via de calamiteitenboog richting de A22 reed. En op de A22 is hij frontaal op de vangrail geklapt. Na controle bleken geen sprake te zijn van letsel bij de bestuurder. Wel moest de A22 worden afgesloten. Dit gold voor de calamiteitenboog, maar ook voor de A22 vanaf de A9. Enkele bestuurders negeerden het Rode Kruis... en reden toch het afgesloten wegvak op... en deze mensen zijn door de politie bekeurd. De tijdelijke boog van Velsen-Zuid naar de A9-Wijkertunnel was ook afgesloten. Een half uur na het ongeval was de wagen opgetakeld... en konden al de wegen weer worden vrijgegeven. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond kwart voor twee... op de vuursteen twee mannen van 27 en 28 jaar uit Ierland aangehouden. Ja, waar is nou de vuursteen? Dat is in Hoofddorp. De twee worden ervan verdacht een 44-jarige taxichauffeur te hebben mishandeld. De taxichauffeur verklaarde dat de twee dronken mannen naar Amsterdam gebracht wilden worden... maar dat hij hen had aangesproken op hun rookgedrag. Vervolgens gedroegen de mannen zich zeer agressief en een van hen sloeg de chauffeur in zijn gezicht. Het slachtoffer moest in het ziekenhuis aan zijn verwonding worden behandeld en heeft aangegifte gedaan van mishandeling. Zoals ieder jaar zorgen de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij Zandvoort ervoor dat Sinterklaas en zijn pieten veilig bij de rotonde aankomen. Nou, op zondag 13 november om 12 uur zal de reddingboot aankomen bij de rotonde in Zandvoort. Nadat Sint alle kinderen begroet heeft, zal hij met zijn gezelschap verder het dorp intrekken voor het ontvangst van de burgemeester om ongeveer kwart voor één. En dat gebeurt natuurlijk weer op het Raadhuis, op het Raadhuisplein. Spannend weer, hè, mensen. Hij komt er weer aan. Nou, Dit was dan even het regionale nieuws voor zover... Het Westkust weerbericht met Dolly ten En Ben je die ook al kwijt? En ben alles kwijt. <laughs> nou, inderdaad, het weer voor vandaag en morgen. Het is op deze maandag aanvankelijk bewolkt en met af en toe regen. Later vanmiddag komt geregeld de zon tevoorschijn en is het even wat droger... Maar later vanmiddag komt het weer tot... Oh nee, vanmiddag komt geregeld de zon tevoorschijn... en later vanmiddag komt het tot enkele buien. Moet je het wel goed lezen, Dolly Tempierik. De stevige noordoostenwind neemt in kracht af... en de temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling... van uh, volle uh, wolkenvelden en opklaringen. Lokaal is een bui mogelijk... en bij een uh, zwak afnemende noordenwind... Daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt met kans op gladheid. Morgen schijnt geregeld de zon. Maar het komt ook tot buien met kans op hagel en de wind waait uit het noorden. Oh, het is toch wat die, die printer hier, dat is verschrikkelijk. Even kijken hoor. Ja, nou ja, de wind waait zwakker uit het noorden. En uh, je vroeg net over de sneeuw voor deze week. Ja. Maar de sneeuwverwachting is voor het noordoosten van het land en Vlaanderen. Maar ja. nog niet bij ons in de regio. Okay, ja. uh, wel wordt er op woensdag hagel en onweer verwacht. Hmm. Ja. Dus uh, nou ja, goed, uh, het moet ook met, met kerst moet het vallen natuurlijk. Hè? We moeten een witte kerst, niet, toch? Ja, daar gaan we voor stemmen. Ik ga een referendum aanvragen of we dit jaar een witte kerst kunnen krijgen. Dankjewel. Hoor. Dat doen we met White Room. Dolly Beer was in een witte kamer geweest? Of kom jij alleen maar in van die duistere vertrekken? Nee, ik ben een enorme fan van Jan de Bufry. En uh, ik zit dus regelmatig in witte oh, kamers. Oh ja, Jan de Bouffrie. Ja, man, ja, ja, ja, ja. Die man moet ja, ja. ik bang staan. Ja, en ik heb natuurlijk ook in het ja, ziekenhuis nee. gewerkt. Er zijn ook enorm veel witte kamers. Ja, ja. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, luisteraars, geniet u van Erik Klapton. Oh. Ja, klapt rond. Het is een witte roem. Het is allemaal met de cream, heeft het te maken met de cream. Ja, ja, nou. <laughs> Secure you At the station Platform ticket, Restless diesels Goodbye windows I walked into Such a sad time At the station As I walked out Felt my own need Just begin Tired Erik Kleppen, hemzelf met uh, natuurlijk uh, The Cream en White Room. Een, een nummer, uh, een grote hit in uh, nou, zeg maar de eindjaren 60. We gaan eventjes uh, de, de levensloop gaan we doen, Dolly. Ja, de levensloop. Ja. En dat doen we met Darius The Walk of Life. Oh ja, betere levensloop dan buikloop, toch? Ja. <laughs> ja. Natuurlijk de Dyer Trace Mark Knopfler met de, de Walk of Life grote hit geweest. En, eh, eerst draaide ik Eric Clapton, ook al gitarist. Ik ga nog een gitaarnummer draaien, Dolly, als jij het goed vindt hoor. Ik moet eigenlijk ik luisteren. moet ik altijd in drie moet ik een formulier indienen. Ach, het is toch wat mensen. Zouden het nog geloven ook? <laughs> Geloof hem niet hoor. Oh, wat, oh. Ja, wel. Nee, het klopt. Het is een twee -verhout. Nee, voor <laughs> mij heb je carte blanche hoor, jongen. Ach oh, gelukkig. Ja, je, je kiest altijd mooie nummer. Nou, uit. dankjewel. Maar dit vind je vast ook wel mooi. Dat is natuurlijk George Harrison met uh, zijn gitaar. Die uh, gentle aan het huilen is. Nee, daar vind ik nou echt niks aan. Meen je het nou? nee. Nee, dat meen ik niet. Zet maar lekker op, jongen. Check my rock. <laughs> wel als we met de Ruud Jansen band spelen en, en we doen de Beatles sessie dat altijd om dit nummer wordt gevraagd omdat het uh, ja, toch uh, bij een breed publiek uh, erg populair is als het om de Beatles gaat uh, While My Guitar Gently Weeps door de helaas al overleden George Harrison is geloof ik ook een hersentumor de man hey, ja, ja heel vervelend yeah. ja niet zo uh, uh, John Lennon uh, vermoord we hebben nog maar twee Beatles over Ringo Starr en Paul McCartney, hè? Ja, ja, ja. Hm? Mm -mm. Even, even, oh, het, is, het is alweer bijna één uur door. Is het uh, het nieuws komt er zo, man. we moeten ook weer een stukje cabaret op gaan zoeken. We gaan even een nummer draaien van Styx. En, en dan heb ik het over Babe. try Dat was Beep van Stex. We hebben nog een paar seconden voordat het nieuws erin komt. Ik schakel over naar de computer. We zien u zo met een stukje cabaret.